Drie uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Rijksvoorlichtingsdienst zegt in een reactie op kamervragen van de PVV... dat de koningin vandaag een gewaad en een hoofddoek droeg... uit respect voor de gewoontes in Abu Dhabi. Ze past zich tijdens bezoeken altijd aan aan de gewoontes van het ontvangende land, al dus de RVD. De PVV heeft Kamervragen gesteld over het gewaad en de hoofddoek die koningin Beatrix en prinses Maxima droegen bij het bezoek aan een moskee in Abu Dhabi. De partij vraagt of deze wanvertoning niet voorkomen had kunnen worden. In Harmelen is een monument onthuld ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de grootste treinramp in de Nederlandse geschiedenis. Vandaag precies 50 jaar geleden botste de sneltrein uit Leeuwarden frontaal op de stoptrein uit Rotterdam. Er vielen 93 doden, meer dan 50 mensen raakten gewond. Het monument werd onthuld door Pieter van Vollenhoven, oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Bij de onthulling waren zo'n 300 mensen, vooral overlevenden en nabestaanden van de treinramp. Het monument in Harmelen bestaat uit twee hellende zwarte hardstenen platen, met daartussen een doorkijk naar de plaats van het ongeluk. Op de platen staan de namen van de 93 mensen die om het leven kwamen. Bij gevechten in Syrië zijn opnieuw doden gevallen. Volgens mensenrechtenorganisaties hebben deserteurs in het zuiden van het land 11 militairen gedood. 20 militairen zouden gewond zijn geraakt en een aantal zou zijn overgelopen. De Arabische Liga praat vandaag in Egypte over de voortgang van de waarnemersmissie in Syrië. Er is veel kritiek op die missie, want ondanks de aanwezigheid van de waarnemers zijn er honderden burgers gedood in Syrië. De Arabische Liga bespreekt vandaag onder meer... of de hulp van de Verenigde Naties moet worden ingeroepen. Het weer. Op een enkele bui na blijft het droog... bij een temperatuur van ongeveer 9 graden. Morgen bewolkt en af en toe motregen. De dagen daarna blijft het overwegend droog en wordt het iets kouder. Dit was het NOS-journaal. Goedemiddag, Marjelle Vos is inmiddels Nederlands kampioen veldrijder geworden in Huibergen. Maar ook de mannen zijn inmiddels gestart. Geo Lippens. Ja, die zijn inmiddels vertrokken. Natuurlijk, gewoon klokslag drie uur. Zo hoorde het ook, zijn ze gestart voor het Nederlands kampioenschap veldrijden. En het is al eerder deze week gezegd, het is Lars Boom tegen de rest. De man die voor de zesde, achtereenvolgende keer, Nederlands kampioen wil worden. Daarmee een record in de boeken gaat schrijven als hij dat gaat doen. Maar dat wil hij natuurlijk hier bereiken op het parcours in Huibergen. Waar het publiek nu weer massaal in de richting van het bos trekken. In de richting van het duin hier achter ons. Om te kijken naar een van de beklimmingen. De renners. Die komen zo meteen daar de bos. Ik zie ze daar al komen. Lars Boom zit er in elk geval bij. Ook Gerber de Knecht die daar mee vooraan zit. En dan zijn we begonnen aan de eerste echte volle ronde van het Nederlands kampioenschap. Alleen maar grote kampioenen vandaag. Mathieu van der Poel bij de junioren. Lars van der Haar de wereldkampioen bij de belofte. Marjanne Vos de wereldkampioene bij de vrouwen. Grote vraag is wie wordt de kampioen bij de mannen? Verder de slotafstand van het EK Allround schaatsen in Budapest met de 10 kilometer beide mannen. Wij richten ons op de Nederlanders, maar de eerste zijn inmiddels al gefinished, hè, Sebastian? Ze zijn binnen voordat het donker wordt. Jan Szymanski uit Polen, 1441 24 zijn eindtijd. Uit die eerste rit twee seconden sneller dan Piet Kleine uh, reed in 1976. Dat betekende toen een wereldrecord om het even in perspectief te plaatsen. Hij reed tegen Zbigniew Brodka, ook een pol. En geloof het of niet, die reed met 14 44, 55 een persoonlijke. Record. Die reed bijna 9 seconden af van zijn oude toptijd. Nu onderweg op de baan een Rus, Denis Yuskov... en een Belg, Bart Swings. En zij hebben op dit moment afgelegd 1200 meter... en Yuskov is ietsje sneller dan Simanski. En verder gaan we even bellen met Edwin van Kalker. De man in de bop is uiteindelijk in de viermansbop op het EK zevende geworden. En natuurlijk het vervolg. De tweede helft van Manchester City tegen Manchester United. 1979 een hit voor Elvis Costello, Oliver's Army. De Belgische veldrijder Bart Wellens is afgelopen nacht... met hartproblemen opgenomen in het ziekenhuis van Antwerpen. Zijn manager Hans van Kaster legde tegenover de collega's van de VRT uit... wat er is gebeurd. Hij heeft uh, gisteren een uh, heel intensieve training uh, nog, uh, gedaan. En hij uh, zei me dat hij uh, superbeen had. Hij voelde uh, geweldig. Hij had ze nog niet had uh, het laatste jaar. Zei. En... Uh, Even later, uh, toen heeft hij uh, eigenlijk uh, een beetje gevoelens dat hij een beetje ziek aan het worden was. En uh, later heeft hij geresulteerd in een verhoging. En die verhoging uh, die werd met uren hoger en hoger. Op dat moment uh, is eigenlijk uh, dat toch wel de kritieke grens van 39,7 bereikt. Wat hebben zeggen gezegd? We moeten nu naar het ziekenhuis, want uh, dat is te gevaarlijk. En dan uh, is hij eigenlijk een goede dan gaat hij altijd naar geel, want ja... En toen uh, vannacht heeft hij om 3.30 uur uh, ook nog uh, problemen van zijn hartstreek gekregen. Die hij vanmorgen nog steeds had, trouwens. En um, ja, dat zou wijzen dat hij naar de acute griep naar de hartstreek is, uh, hartspier is gegaan. En dat is heel levensbedreigend. Dus dat is gevaarlijk. Hans van Kastriën, manager van veldrijder Bart Wellens... hij gaf zijn toelichting in Hoogleden Gids... waar vandaag het Belgisch kampioenschap veldrijder wordt gehouden. Eind deze maand zijn de wereldkampioenschappen ook in België. En bij de wedstrijden zal Bart Wellens nu moeten missen. Het Nederlands kampioenschap wordt vandaag gehouden in Huybergen En ik neem aan, Gio Lippens, dat het nieuws over Bart Wellens... daar ook ja. is doorgekomen. Ja zeker, dat nieuws is zeker doorgekomen. Er wordt hier ook wel veel over gepraat. Uh, ja, Er wordt toch wel geschrokken op gereageerd. Het seizoen is inderdaad uh, voorbij voor Bart Wellens. En uh, ja, dan hoop je altijd maar uh, dat het uh, wat dat betreft met zijn gezondheid verder nog uh, goed afloopt. Maar dit zijn toch wel berichten waar niemand echt uh, vrolijk van wordt. Ik wacht trouwens hier op uh, de doorkomst van de renners. De tweede doorkomst alweer aan uh, start-finish bij het Nederlands kampioenschap. En daar komen ze dan, uh, daar in de vechten komen ze aan. En dan zie ik in ieder geval ook Lars Boom daar uh, op kop uh, rijden. Die rijdt op de eerste plek gevolgd door een van zijn uh, ploeggenoten. Uh, het is niet Gerben de Knecht, want uh, die rijdt op wat grotere achterstand. Uh, we zien daar wel uh, Thijs van Amerong in elk geval nog uh, vooraan uh, rijden. Die rijdt op de derde plek op dit moment. En dan komt de rest van het veld uh, daar langs. Thijs Al zit daar nog bij. En we zien ze dan aan de achterkant hier van de jurybus die op de finish staat. Want uh, dat is het bos. En dan kijken we weer naar de weg en dan zien we daar uh, Lars Boom aankomen. Eens dus even kijken wie die daar dan uh, bij zich heeft. Ze zijn in elk geval uh, met zijn tweeën. Lars Boom die nu het op kop rijdt en gewoon vol doortrekt daar met zijn ploegmaat in het wiel. En dat is Niels Wubbe Uiteraard toch een beetje de coming man eigenlijk in dat Nederlandse veldrijden. Een man die zich goed heeft laten zien in de wedstrijden tot nu toe. En die toch een behoorlijk grote toekomst voorspeld wordt. Zit nog maar heel kort in dat veldrijden. De derde man was inderdaad Thijs van Amerongen. En dan krijgen we hier de achtervolgers aangevoerd door Thijs Al Gerben de Knecht daar in het wiel. Dan rijdt er ook nog Twan van de Mee. Maar zij moeten oppassen dat ze niet nu al grote averij oplopen. Want het parcours hier in Huibergen is ongelooflijk selectief. Er zitten twee klimmen in. één klim op mulzand. Dat is het duin hier aan de achterkant. Het Tiestenduin die zit in het parcours. Daar moeten de renners toch echt lopend naar boven. En dan heb je ook nog De Nootjesberg. Mooie naam voor misschien wel de stijlste klim in ieder geval van het parcours. Maar dat is een klim waarbij de echte profs toch proberen fietsend boven te komen. Lastig parcours in Huibergen. Meermalen de koor geweest van het Nederlands kampioenschap. Laatste kampioen hier, laatste kampioen bij de elite renners, was Lars Boom in 2008. Toen die Nederlands kampioen werd voor Thijs Al en voor Richard Groenendaal. Nu moet hij dit opnieuw gaan bewijzen. Hij is op jacht naar dat record, hij wil voor de zesde achtereen volgende maal Nederlands kampioen worden. Dan is hij nog geen recordhouder wat betreft het aantal Nederlandse titels. Want uh, dat record dat staat uh, op naam van Henny Stamsnijder. Negen keer Nederlands kampioen geworden, maar niet achter elkaar. Dus kan Lars Boom vandaag wel een heel mooi ding neerzetten. Maar dan moet hij in ieder geval af van die ploeggenoot uh, van hem. Van de man die daar in zijn wiel mee rijdt, Niels Webbe. De enige die Lars Boom tot op dit moment kan volgen. En dan Manchester City tegen Manchester United. De tweede helft van de wedstrijd in de derde ronde van de FA Cup. Ja, dat hele tegenwoordig doelpuntrijke wedstrijd erachter niet meer. Ja, dat is wel heel erg aantrekkelijk. Want 3-0 bij de rust in het voordeel van Manchester United. Dat voelt dan als een klein beetje gespeeld. Maar we hebben inmiddels 51 minuten op de klok staan. Dat betekent zo'n 6 minuten nu gespeeld in de tweede helft en het is 3-1 geworden na een vrije trap van Kolarov. Van een meter of 20 buiten bereik van Lindegaard. Getrapt de doelman van United. Afstand 20 meter van de goal van United. Gaat je in de muur de baller doorheen. Er overheen ook een beetje. En dat allemaal na een overtreding van Patrice Evra. Die ook geel gekregen heeft. De Franse aanvoerder van United. In de as van het veld kwam Mika Richards. En die werd neergelegd door Evra Kolarov. De Servische speler van het jaar trouwens, vooral als u dat interesseert in 2011. Hij schoot die bal met links keurig netjes binnen en bracht zo de spanning in de wedstrijd toch weer terug. En wat zien we nu op het veld gebeuren? Vooral heel veel regen. We horen veel vervelende spreekkoren van het publiek in de richting van Wayne Rooney. En United valt aan via de rechterkant. Corner is kort genomen. Bal is inmiddels op de kop van het strafschopgebied. En daar is Wayne Rooney met een schuiver. Die het doel van Manchester City maar op een halve meter mist. Maar de goal niet gevonden. De goal van Costel Pantelimon. De reservedoelman die vandaag mag spelen bij Manchester City. Dit is de stand. 3-1 na 52 minuten. Het is nog niet gespeeld en zeker niet. Dat zou nou mooi zijn als er ook nog een aansluitingstreffer komt van Manchester City. De 10 kilometer in Budapest. Hoe gaat het met onze Belgisch vriend Bart Swings, Erwin en Sebastian? Het gaat best goed hoor. Hij heeft de leiding genomen in de rit tegen Denis Yuskov uit Rusland. Skobrev is er niet. Yuskov is dan wel een van de Russen die hier aanwezig is. Overigens de enige Rus ook die de top 12 en dus de 10 kilometer heeft gehaald. Die nam ook het initiatief in de race. Maar Bart Swings, 20 jaar is hij. 12 februari uh, is hij dat geworden. En 12 februari wordt hij dus 21 jaar. Komt uit Leuven, rijdt momenteel aan de leiding. En met rondjes 33,5 seconden in de laatste drie ronden... breidt hij ook de voorsprong uit ten opzichte van Jans Jumanske in rit 1. Voorsprong inmiddels 18 seconden. Erwin Bart Swings is wel bezig aan de aardige goede 10 kilometer. Ja, en Bart Swings lag in de eerste 5, 6 ronden... lag hij gewoon 7 seconden achter op de tegenstander. En nu ligt hij dan... Een klein beetje voor. Hij ligt uit hij, hij, een gat van 30 meter. Hij hoeft nog maar vier rondjes te rijden. Maar ik denk hij moet 16 seconden goed maken. En als ik de twee rijders zo zie en ik zie, zie eens hier het verschil, dan acht ik het nog, nog, nog, nog niet eens omhoog dat hij in die laatste drie rondjes dat gat van 16 seconden gewoon gaat slaan. De buiten is in ieder geval wel al binnen in dit toernooi voor Bart Swings, die nog vier rondjes te gaan heeft. Want het grote doel was kwalificatie voor het wereldkampioenschap in Moskou. Nou, dat doel heeft hij bereikt door een plek af te dwingen bij de top 14 van het algemeen klassement. De mond open bij de inline skater. Daar komt hij vandaan van die sport sinds. 19 februari van het vorige jaar is hij in het bezit van het Belgisch record. Op de 10 kilometer heeft hij afgepakt van Bart Veldkamp. Dit seizoen heeft hij zich al verbeterd op de 500 meter, de 1500 meter en op de 5 kilometer. Hij timmet wel aan de weg. Het is iemand natuurlijk die het doel op het langere termijn heeft liggen in Sochi. En dan vooral dus ook zich zal gaan specialiseren op een afstand op de 1500 en op de 5 kilometer. Op deze 10 kilometer heeft hij met 8800 meter inmiddels achter de rug een voorsprong opgebouwd van 20. 0,8 seconden op Jan Simanski. Dus wellicht zit de tijd rond de 14 minuten en 15 seconden erin. En dan ja. hebben, heb je het toch volgens mij wel goed gedaan. He? Ja, dat heb je het heel keurig gedaan. En hij rijdt, hij rijdt ook wel mooi. Het is echt zo'n skilera. Wat vindt je dat er is... mooi aan dan? Nou, weet je, het is compact en hij heeft een mooie stijl. Uh, ik denk dat je daar gewoon heel veel, heel veel nog, nog meer uit kunt halen. Hij zoekt echt dat ritme op in die bochten. En hij heeft nu echt zo'n kadans. Dan kan hij volgens mij kan hij gewoon de hele dag zo doorschaatsen. En dat doet hij voor me ook weer. Want hij rijdt nu weer een rondje 34 en volgens mij is hij een langzaamste ronde. Die reed hij ergens aan het begin. Toen reed hij al een rondje 35 1. Maar voor de rest heeft hij alleen maar rondjes 34 gereden. Net heeft hij een aantal rondjes 33 gereden. Nou, dan rijdt die gewoon een keurige race. Bart Swings die het rechte eind op is gekomen hier in Boedapest. Op dat gezellige buitenbaantje. Het is aardig volgestroomd weer met supporters uit Nederland. Uit Tsjechië natuurlijk, die feestvieren en dronken aan het worden zijn. Vanwege de titel van Martina Stablikova. De Noren zijn een beetje stil. En op de brug zien een aantal Hongaren hoe Bart Swings is begonnen aan zijn laatste ronde. En die Hongaren op de brug en aan de rand van het parkje waar we te gast zijn. Die kijken toch met open mond van verbazing toe. Wat is dit voor een sport? Maar ze blijven wel staan, dus kennelijk hebben zij genietend van het zonnetje uh, toch wel naar hun zin. Want de lucht is helemaal opgeklaard. Het zonnetje schijnt. De wind waait nog wel. En de wind mee in de rug nu van Bart Swings. Onderweg naar zijn eindtijd. Onderweg naar de snelste tijd. Zijn Europees kampioenschap zit erop. Hij kan tevreden zijn. Eindtijd 14 minuten, 19 seconden en 14 honderdste voor hem. Yuskov de tweede tijd tot nu toe. 14, 23, 94. Yuskov blijft Swings daardoor wel voor in het algemeen klassement. We gaan voor de eerste keer in deze 10 kilometer de baan verzorgen. Nadat wel Alexis Contain tegen Tedjan Bloemen. Twee rijders die wat goed te maken hebben na een uitermate uh, teleurstellend verlopen 1500 meter. En daarna Koen Verwij tegen Schwerre Penissen. We zijn in Boedapest bezig aan het EK Allround. Ook aan de andere kant van de wereld worden geschaatst. En hard ook bij de Canadese afstandskampioenschappen heeft Christine Nesbit op de 1000 kilometer, maar net geschaatst boven uh, 1000 meter. Sorry, uh, geschaast boven de, uh, de beste tijd, de wereldrecordtijd van 1.13.11. Ze kwam namelijk al in de Olympic Oval in Calgary tot 1.1380. En die tijd van 1.1311 staat op naam van haar landgenote Cindy Klassen Hard geschaatst dus door Christine Nesbit bij de Canadese afstandskampioenschappen. White lips, pale face, breathing in, snowflakes, burnt long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 Angels to fly, Angels to fly with the gloves. Grote hit, de A-team. We gaan weer eens even naar Manchester voor de wedstrijd tussen City en United. Rachna, ik zie daar toch een speler die volgens mij al lang met pensioen was. Ja? Hoog en droog op de tribune, dat kun je ook bedoelen. Daar zit David Beckham te kijken naar deze wedstrijd. Het is 3-1 nog altijd voor Manchester United. Maar ik denk dat jij doelt op de invaller van zojuist. Daar zat David Beckham naar te kijken. Die zal nog wel even verder gaan. Maar Paul Scholes is erbij gekomen. Het werd vandaag duidelijk richting deze wedstrijd dat hij met de ploeg is meegereisd. En dat hij nu ook op het veld staat, dat is ook een feit. 37 jaar gestopt, maar hij trainde nog lange tijd mee tot deze week bij het tweede elftal. Omdat hij het voetbal toch niet kon missen. En hij is inmiddels in het veld gekomen voor Nani om de voorsprong van 3-1. Want dat mag je toch zo uitleggen te verdedigen. Patrice Evra pakt de bal af voor United. In de middencirkel is het Wayne Rooney. Daar is Scholes, krijgt de bal dan op het middenveld nog een keer terug. En aan de rechterkant United wat even temporiseert. En zo uh, ja, met die 3-1 achterstand kan City niet aan de bal komen. Want United doet dit handig. Patrice heeft ter hoogte van de middenlijn en dan weer een stukje naar voren toe. Het is balbezit voor Manchester United. Weinig kansen tot nu toe voor de rest in deze wedstrijd gezien de afgelopen periode. Het is 3-1 voor de bezoekers die op weg zijn naar de volgende ronde van de FA Cup. Gaan wij even naar Gio Lippens bij het NK-veldrijden in Huyberg. Gio. Nog steeds twee man op kop, maar de derde die is op komst. Thijs van Amerongen die komt dichter en dichterbij. We hebben ze juist de passage gehad, nog zeven ronden te rijden. Inmiddels zijn de mannen weer in het bos. En dan moeten ze zo meteen weer uitkomen. Dan passeren ze hier weer de finish. Maar Lars Boom ja, moet het toch voornamelijk in zijn eentje doen. Want die Niels Wubbe zijn ploeggenoot, zijn jongere ploeggenoot. Hoewel kun je daar eigenlijk wel van spreken. Wubbe rijdt natuurlijk in de veldselectie van Rabobank. Terwijl Lars Boom gewoon deel uitmaakt van de wegploeg. En alleen maar in de winter even... Dat het uitstapje maakt naar dat veld. Maar Lars Boom moet daar al het werk op knappen. En Wubbe met de mond wijd open gesprecht. Het gezicht toch al behoorlijk rood aangelopen. Die probeert dan dat wiel te houden van de man... die in ieder geval een grotere naam heeft dan hij zelf. Nu heeft hij moeten lossen zelfs. Want we zien ze daar weer komen uit het bos. Voorsprong van Lars Boom, een metertje of 50. Niels Wubbe dan daar achter. Die blijft wel nog aardig tempo rijden. En dan is het wachten op thuis van Amerongen. Waar blijft Van Amerongen? Want zojuist leek het toch echt... dat hij ...die dichterbij kwam. Maar nu uh, is hij toch wel weer op wat grotere achterstand uh, gereden. Van Amerongen dus blijkbaar in het veld heeft hij wel wat moeite gehad om uh, erbij te komen. Heeft nog steeds wel een goed tempo... ...maar rijdt op dit moment op de derde plaats Thijs Van Amerongen. Dit jaar toch ook wel weer een stukje sterker dan andere jaren. Rijdt goed in de Wereldbekers in de Superprestige. 25 jaar pas. Hier komt Lars Boom over de streep. Hebben we nog zes toeren, zes ronden te rijden. We hebben daar met de mond opnieuw wijd open daar achteraan En daar komt Van Amerongen. Het is een, uh, toch wel een wondertje dat die Wubbe op dit moment in het Nederlands kampioenschap zo goed mee rijdt. Hij is pas 23 jaar, is mountainbiker eigenlijk, komt uit Naaldwijk. Maar uh, werd door Richard Groenendaal de ploegleider daar van die uh, veldploeg van Rabobank. Kreeg hij het advies om uh, toch ook maar eens een keer in het veld rijden te gaan proberen. Dat ging met uh, succes. Dit jaar al goede prestaties neergezet. En het zou wel heel wat zijn als die Niels Wubbe hier op het Nederlands kampioenschap een medaille gaat pakken. Dan moet hij wel even doorrijden. Want hier komen ook weer twee achtervolgens de mannen op plek 4 en 5. Thijs Al met in zijn wiel Gerben de Knecht. Dan hebben we in ieder geval de, de eerste vijf van het Nederlands kampioenschap tot op dit moment gehad. Nog zes ronden te rijden. Lars Boom in ieder geval een beetje los van die Niels Bubbe. Edwin van Kalker is vandaag in het Duitse Altenberg zevende geworden... bij de strijd om de Europese titel in de Viermansbob. En we gaan even bellen met Edwin van Kalker. Edwin, goedemiddag. Goedemiddag. Ik neem aan dat die zevende plaats tot tevredenheid stemt. Nou ja, absoluut. Eigenlijk helemaal uh, gezien uh, het verloop van de hele week. We hebben wat, toch wat te maken gehad met kleine blessuretjes in het team. Uh, en uiteindelijk uh, ja, vandaag in een wedstrijdssamenstelling moeten starten... die we de hele week nog niet uh, in de slee hadden gehad. Dus op zich, uh, nee, super tevreden. Mooi einde van de week zo. Want vertel nog eens iets meer over die personele problemen. Uh, Jeroen Pieck die was niet fit genoeg en kon dus niet starten, hè? Bij Jeroen Piek, inderdaad, bij de laatste duis -test die we gehad hebben, was hij nou ja, de snelste man naast Sibri Jansma. Uh, die kon helaas niet starten. Die kreeg een kleine blessure aan zijn adductor. Uh, en Dat was dus tijdens de, training, de tra trainingsafdalingen van de Viermans. En vervolgens hebben we Janik Grijner in moeten passen. Uh, nou ja, die heeft dus geen trainingsrun kunnen maken. Dus zodoende ja, zijn we de race in gegaan eigenlijk met de wijne voorbereiding en ik had zelf al wat last van een hamstringblessure. En eigenlijk voor het weekend hebben we afgesproken dat we nou, ons vooral zouden richten op de viermans en de tweemans, nou ja gewoon maar door zien te komen. en uh, dus we hadden een plan gemaakt, een strijdplan en uh, dat is redelijk goed gelukt. Ja, en nog even over, over die baan daar in Altenberg. Er waren al wat ongelukken afgelopen week. Was, was, was het lastig daar? Altenberg is altijd een lastige baan. Uh, er zijn elke keer als daar een wereldbekerweek is, er zijn verschillende crashes. Uh, ook deze week hebben we toch een, een x-aantal crashes gezien. Uh, waaronder een hele heftige van het Canadese team. Uh, zoals het nu lijkt gaat het met die jongens relatief goed. Dus we zijn heel blij om dat te, te horen. Dat hebben we gisteren gehoord. En daarnaast ja, zijn meerdere teams onderuit gegaan, ook onder de Russen. En er zijn eigenlijk nou ja, een tweetal bobsleeën, viermansleeën, die eigenlijk gewoon bij het grof vuil kunnen. Want die uh, zijn helemaal uh, ja, kapot gesleed. Dus ja, dit is een lastige baan en voor ons in het verleden ook. Uh, we hebben hier ook al problemen gehad, ook in het Olympisch jaar zijn we hier ook nog gekregen. Maar goed, ik moet zeggen, met onze nieuwe coach Danielevic, die heeft me toch wat uh, trucjes geleerd op deze baan. Uh, ja, liep het eigenlijk heel goed. En uh, hele goede runs in ook in de training. Heel stabiel, dus uh, wij zijn erg tevreden. Ja, maar, maar wat voor trucjes zijn dat dan, die, die je dan als ervaren bobber nog steeds kunt, kunt meenemen? Ja, nou, kijk, kijk een onze coach, uh, dit is eigenlijk zijn thuisbaan. Uh, er zijn een paar cruciale bochten, waaronder bocht 9. En eigenlijk vanaf Kruisel tot Kruisel is dan bocht 10, die gaat zeg maar, helemaal rond. Tot aan bocht 14. Dat zijn wel eigenlijk de twee lastige stukjes waar ik in het verleden ook wel problemen heb gehad. Maar die we nu met wat kleine aanpassingen door net iets anders in te sturen. Of soms voor een bocht al in te sturen. En dan op zo'n manier er eigenlijk beter of goed uit te komen. Dat, uh, ja, dat help je verderop in de baan. Nooit te oud om te leren. Uh, mooie zevende plaats daar in Altenberg. En uh, vertrouwen hè, naar, naar Keunigse, de volgende Wereldbekerwedstrijd. In de auto inderdaad bij Leipzig. We moesten een stukje omrijden om nog een aanhanger over te geven. Maar nu inderdaad op weg naar Keuningszee. Heel goed. Edwin van Kalker, dankjewel gaan wij weer even terug naar die wedstrijd daar in Engeland. Manchester City tegen Manchester United. Er gebeurt van alles, Ragnar. Ja, er gebeurt echt heel veel vanmiddag, want het is 2-3 geworden. Die, die aansluitingstreffer waar we het een tijdje geleden over hadden, staat op het bord. En er zijn nog een minuut of 24 te spelen. Het was 3-1 voor United. Het is 3-2 geworden na een goal van Sergio Aguero. De en Wat gaat aan vooraf? Balverlies notabene met Paul Scholes. De 37 jarige invaller. Groots binnen de lijnen gehaald door de aanhang van United. Die natuurlijk wel in dit stadion van City in de minderheid is, maar toch. Een ingooi aan de zijlijn. En dan wil hij de bal heel simpel teruggeven aan zijn ploeggenoot uh, Paul Scholes. Dat lukt niet. De voorzet komt bij uh, City. En voor de goal is het Aguero als Lindegaard, doelman van United, die bal niet klem vast kan houden... Hij krijgt een tweede kans, Aguero. En dan is het dus raak van heel dichtbij. En dat mag Paul Scholes zich toch aantrekken. Wat een verschrikkelijk debuut. Ja, een rentrée zou je het beter kunnen noemen voor hem in het shirt van Manchester United. De ploeg die nu wel de bal heeft met Phil Jones. Bal breed gespeeld, ook met risico... Daar komt Mika Richards. Die is echt verschrikkelijk groot en sterk. En wint dus dat duel. Geen risico genomen bij City. Als die ploeg de bal teruggeeft heeft. Even de doelman aangespeeld. Dat is Costel Pantelimon. En zijn bal gaat de helft op van United. Daar wordt een fel duel uitgevochten aan de zijlijn. En dan denk ik dat City... Zometeen mag gaan gooien. De sfeer in het stadion is natuurlijk omhoog gegaan. Er hangt een fantastische ambiance opeens op de tribunes. En Paul Kools hij heeft het te moeilijk. Even in beeld gebracht nu. En je ziet dat hij even op zijn tanden moet bijten. Want het gaat allemaal toch hier wat harder dan op een training van het tweede helftal van Manchester United. Terwijl Nigel de Jong, ik vind een betrekkelijk onzichtbaar speler, wel even laat zien dat hij aanwezig is met een forse tackle. Eigenlijk het been nog even doorhaalt richting zijn tegenstander. Zonder dat dat voor de rest doden oplevert. Maar uh, zo kennen we de Jong vechtend voor wat hij waard is. En dat moet hij in deze wedstrijd zeker laten zien. Minuut 69. Manchester City, Manchester United. Derde ronde de FW Cup. Het is nog niet gespeeld. Dat is wel gebleken. Het kan alle kanten op. De Nederlandse waterpolers hebben het vierlandentoernooi toernooi in de Turkse Istanbul afgesloten met een zegen. Het team van bondscoach Johan Aantjes versloeg het Gastland met 10-3. Eerder verloor Oranje voor Roemenië en Macedonië. En Turkije is een van de tegenstanders van Nederland bij het komende EK in Eindhoven. En dan nog twee tennisberichten. Andy Murray heeft het toernooi in Brisbane op zijn naam geschreven. Als eerste geplaatste schot won in de finale van de Oekraïne Alexander Dolkopolov. Na 66 minuten stond de eindstand al op het bord en de Chinese tennister Zheng Li. Die heeft het uh, vrouwentoernooi van uh, Auckland gewonnen. Haar tegenstander Flavia Pennetta gaf in de derde set op met rugklachten. Finale in het Nieuw-Zeelandse Auckland was wegens aanhoudende regen verplaatst naar een sporthal. Waar geen plek was voor publiek. Radio 1 Het NOS-journaal. Exact voor half vier, tijd voor de hoofdpunten met Lieselot Thomassen. Schrijfster en historica anne van der Zel krijgt dit jaar de Gouden Ganzenveer. De cultuurprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die veel betekent voor het geschreven woord in Nederland. Van der Zel is bekend van bestsellers als Sonny Boy en Anna en ze schreef ook een biografie over Prins Bernard. De jury roemt Van der Zels goed gedocumenteerde en zeer vaardig geschreven levensverhalen.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 De Britse politie heeft de identiteit vastgesteld van het lijk... dat op Nieuwjaarsdag werd gevonden op het landgoed... van de koninklijke familie bij Norfolk. Het is een 17-jarig meisje uit Letland. Volgens de politie is ze vermoord. En het telefoonnummer voor dieren in nood... wordt sinds de openstelling in november dagelijks... gemiddeld 500 keer gebeld. Noodnummer 144 is bedoeld voor meldingen over dieren... die mishandeld of verwaarloosd worden... of die door eigen toedoen in problemen zijn gekomen. En tot zover het nieuws voor dit moment. Het veldrijden in Huiberg. hoe zijn eigenlijk de omstandigheden daar, Geo Lippens? Ja, perfect. Want uh, het waait niet. Uh, ja, het waait wel een beetje natuurlijk. Maar het is, uh, het is droog. Het uh, rijdt allemaal lekker daar in het bos rond. Het is uh, voornamelijk uh, zandgrond, uh, de ondergrond. Dus uh, het is ook nog niet uh, onbegaanbaar door de modder. Dus eigenlijk is het uh, parcours uh, prima te doen. Waar waren het niet dat er een aantal uh, flinke hindernissen in zit. En uh, dat maakt het uh, bijzonder lastig hier. Want het is al gezegd, het parcours is uitermate selectief... voor het Nederlands kampioenschap veldrijden. En het grote voordeel daarvan is dat je behalve natuurlijk als... De grote favoriet pech krijgt. Dat je echt een kampioen krijgt uh, nou, die wel status heeft. En dat hebben we dus al eerder gezien. Marjane Vos, we zeiden het al eerder voor de tweede keer Nederlands kampioen geworden hier. En uh, Larsboom lijkt op weg naar zijn zesde achtereenvolgende nationale titel. Onvoorstelbaar mm. die Larsboom. Want als je nagaat, dan is hij sinds 1998, is hij elk jaar al wel eens een keer Nederlands kampioen geweest. In welke categorie dan ook. Hij is natuurlijk uh, jong begonnen en uh, zo langzamerhand doorgegroeid naar de rangen van de elite rijders en uh, voor... Tot nu toe heeft hij in elk geval ieder jaar... de nationale kampioenstrui in het veldrijden opgehaald. Een uh, ongeëvenaarde prestatie voor de zesde achtereen volgende keer. Dus kampioen bij de elite. En ik dacht dat het Woerden was. Uh, daar uh, op de vuilnisbelt uh, in Woerden... waar uh, Lars Boom voor de allereerste keer uh, zijn uh, nationale titel pakte. Toen was hij trouwens nog belofte. Maar toen uh, reed hij al met de grote mannen mee. En toen uh, gaf hij iedereen die om hem heen reed... Gaf hij gewoon klop, zoals hij dat hier ook gaat doen. Niels Mubbe zal... Uh, met leden ogen toezien dat de achterstand op Lars Boom steeds groter wordt. Je zag het verschil ziender ogen groeien. Inmiddels een seconde of twintig. En daarachter, daar zien we dan de achtervolgers. Daar zien we dan Thijs van Amerongen is in een eentje rijden. Die krijgt het gat niet dichtgereden na de eerste twee. En daarachter een groepje van drie man. Want bij Thijs Al en Gerber de Knecht is ook nog eens een keer... Twan van de Brand gekomen die inmiddels aansluiting heeft gekregen. En ook Patrick van Leeuwen die lijkt onderweg naar het duo Al en de Knecht zodat we dan straks mogelijk vier achtervolgers krijgen op de medailleplekken in het Nederlands kampioenschap. Want de medailleplekken worden voorlopig nog ingenomen door Lars Bomen op de eerste plaats. Op de tweede plaats Niels Bubbe en op de derde plek Thijs van Amerongen. Het leek gespeeld, maar de spanning is weer helemaal terug bij de Manchester United tegen Manchester City. Ragnar. Zeker weten. Met die stand op het bord van 3-2 in het voordeel van Manchester United kan het nog voor City. Maar gek genoeg. Ja, ze staan natuurlijk met z'n tienen bij City. Is het wel na die aansluitingsgolden straks van Aguero. Toch United wat het meest in de aanval is. Nu ook via de linkerkant van het veld. En Scholz er eventjes tussen. Weer niet de meeste, het meest prettige balcontact. Want richting zijn poeggenoot gespeeld bij de middenlijn wat te hard. Dan gaat de bal terug naar Lindegaard. Maar ze toch wat in de problemen zitten bij United. En die problemen... De problemen zijn nog niet opgelost. Ja, nu wel. Want de lijkspraken van een overtreding in de as van het veld. Daar wordt niet voor gefloten door de scheidsrechter. En de speler van City blijft liggen. En dus kan United overnemen. Meter of 5-6 voor de middenlijn. Inmiddels aan de rechterkant van het veld. Ze kwamen elkaar al veel tegen dit seizoen. Helemaal aan het begin van het seizoen. Het Charity Shield. De wedstrijd die altijd traditioneel de opening van het seizoen in Engeland betekent. De Supercup en in de competitie de wedstrijden gezien. Nu deze partij weer als een gewisseld gaat worden bij Manchester United. We zien dat Welbeck naar de kanten toe gaat. Hij gaat er zometeen vanuit. De maker van het doelpunt 3-0 was dat in de 39 e minuut. Ik zeg het fout, in de 30 dertigste minuut maakte hij hem en een paar minuten later ging hij neer toen de 3-0 van Rooney kwam uit de strafschop. Maar hij heeft een belangrijke rol gespeeld, zoveel mag duidelijk zijn. Een kwartiertje nog heeft Manchester City om die achterstand van 3-2 ongedaan te maken als Anderson de invaller voor Welbeck is. I'm going up the country, babe, don't you go?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 All the fucks in the fire, the then you know how sure show can't stay The make back and leave it drunk You know you've got to stay. to Just exactly where we're going against a fight We might even leave the USA it's a brand new game That I just want to play I'm not used to me running Or screaming and crying Because you've got a whole thing. When I've got mine. Een half jaar geleden netje voor Daisy en Louis Kitty Going Up the Country. We gaan weer eens even naar het EK Allround Schaatsen in Boedapest. Want de eerste Nederlander op de 10 kilometer is bezig. Sebastian en Erben. TJ Tedjan Bloemen in yes. gevecht met Alexis Comtain uit Frankrijk. En voorbij de Rijders kun je zeggen dat ze wel wat goed te maken hebben na de 1500 meter. Dat ging mis voor beide. Tetjan Bloemen werd voorlaatste. 2-0-1. Contin vijfde na de eerste dag. Kwam niet verder dan de twaalfde plaats. Staat nu zevende. En Conté staat ruim 14 seconden verwijderd van het podium. Terwijl uh, velen toch dachten dat Conté er wel eens op zou kunnen gaan geraken. Aan het einde van dit Europees kampioenschap. Allround. Ja, het podium hoeft Tetjan Bloemen helemaal niet naar te kijken. Die moet echt een straatlengte. Die moet 42 seconden goed maken op het podium. Dat is kansloos. Tetjan Bloemen aan de leiding. Na 2400 meter rondetijd 33-2 in de afgelopen ronde. Hij is uh, ietsje sneller dan Bart Swings in deze fase was... Die bellen heeft dus met 14-19-14 de snelste tijd op zijn naam staan. Terwijl het langzaam, ja, een beetje donker begint te worden in Boedapest. De schemering treedt in. Kunstlicht is ontstoken. Zon gaat langzaam onder. Iedereen maakt zich zorgen. Want de zondag zou een dag worden met neerslag, met regen, met sneeuw, met hagel en harde wind. Maar de zon schijnt. Ja, de wind, die waait wel. Maar is ook minder geworden als Tetjan Bloemen er 2800 meter bijna op heeft zitten en hierdoor komt. Met een rondetijd weer van 33-9, 3-59, 63. Erben, kijkend naar de rondetijden van Tetjan Bloemen. Dat gaat een beetje heen en weer. Maar het is ook wel solide tot nu toe. Ja, het schommelt he? een beetje. Maar het is echt, uh, de eerste drie kilometer is gewoon een beetje zoeken naar een mooie, mooie kadans. Ik denk dat hij dat nu ook al gevonden heeft. Maar Conten begon iets langzamer. Maar die begint nu wel iedere ronde sneller snel te rijden. Die begon met een rondje 35-30. En die rijdt nu inmiddels rondjes 33-0. Dus hij gaat nu ook de aansluiting vinden met Tetjan Bloemen. En ik denk dat zometeen uh, uh, Alexis Conten Tetjan gaat inhalen. Hij rijdt er, uh, nog maar een paar meter. En in de afgelopen ronde uh, lijkt het alsof Bloemen het gevaar aan heeft zien komen. Want hij is een tiende sneller dan Conter Oh, Nou moet Conté wel versnellen in de bocht. Want hij moet ja. voor hem verlenen aan Bloemen. Nou ze lossen het heel prima netjes op hoor. Dit gaat beter dan bij de kwalificatiewedstrijd ja. toen Bloemen reed tegen Wout Oldeuvel. Toen uh, eindigde dat in een malaise. Nu uh, laat Bloemen gewoon de ruimte in de buitenbaan voor Conté. Conté kruist nog net voor Bloemen langs. Maar dankzij de binnenbocht heeft Etjan Bloemen een meter of twee, drie voorsprong inmiddels. Nou het is minder hoor. meter. Beter op Contain duidelijk beter uitversneld. Want hij zit er bijna naast. Ik denk dat hij op de streep eens een beetje naast zit. Ja, 34-2 voor Contain deze ronde. 35-0 voor Bloemen. 18 de langzamer dan uh, zijn Franse opponent. Staat dan misschien toch door die kruising? Dat je even inhaalt? Nou, in ik weet niet. Want hij komt er nog, nog wel mooi voor verlangens. Maar als je nu kijkt naar Contain. één ronde later. Nu zit Contain alweer. ...heel dicht op Tedjan Bloemen. En ik denk dat uh, Alexis Content nu echt, uh, echt hard onderdoor gaat. En dat gaat hij ook, want hij gaat nu uh, het gaat is dus nu denk ik een mededietje of team. En ik denk dat Content nu echt het heft in handen gaat nemen. Ze zijn uh, allebei trouwens 25 jaar. Content komt, uh, komt van uh, oktober 86, Bloemen is van augustus 1986. Ja. En Content is uh, nu uh, weer een seconde sneller in de afgelopen ronde dan uh, Tedjan Bloemen. En is op dit moment ook 7,8 seconden sneller dan de tussentijden van Bart Swings. Dus we gaan... We Koers op dit moment af voor richting tijden binnen de 14.10 uh, 10 voor Alexis Conté die er dadelijk 4400 meter op heeft zitten. Dus nog wel een eindje heeft te gaan. Gaan wij ondertussen hier in de studio even praten met Leon Haan. Want hij heeft uh, gekeken naar de halve marathon van Egmond. Uh, Leon, pittige omstandigheden daar? Ja, het was vooral heel erg winderig. Ja, Egmond aan zee, uh, zoals de naam het al zegt. Uh, eigenlijk zijn de omstandigheden daar altijd wel lastig. Januari... In het verleden is het veel lastiger geweest. Meestal wel ijzige temperaturen, nu een graad of 9. Dus dat viel wel mee. Winderig, maar die wind stond voor een groot deel ook mee... op het stuk dat de lopers langs het strand moesten. Dus dat was dan weer in het voordeel van de atleten. Vandaar ook dat er een parcoursrecord is gelopen. Ja, het parcoursrecord stond op naam van Greg van Heest uit 1999... En dat is nu verbeterd door de Ethiopiër David Wolde. Die liep 1 uur en 46 seconden. En die Wolde is een opmerkelijk atleet. Want hij is eigenlijk een 1500 meter loper. Die dit, dit soort werk doet eigenlijk om inhoud, uh, te aan inhoud te winnen. En hij verbaasde zichzelf en, en iedereen en alles eigenlijk... door zo'n razendsnelle tijd neer te zetten. Ja, nog heel jong hè. 21 jaar nog maar die Wolde. Uh, en, en ook al goed in, in Soest hè. In Soest won hij inderdaad de silvestercross op uh, ODS-dag... En uh, ja, ik vroeg hem ook na afloop van... Goh, uh, wat wil je eigenlijk in de toekomst worden? Waar, waar, waar liggen lig jouw kansen? Hij zegt, ja, ik uh, ben echt onwetend. Dit was eigenlijk voor mij ook een soort van test. Ik ben vooral nog een 1500 meter lopen met uh, de, de uitwijk naar de 5000 meter. Maar we moeten zien voor, uh, voor wat betreft de toekomst. Ja, was het überhaupt een spannende race? Want weliswaar een parcoursrecore. Maar was er enigszins van, van spanning sprake? Ja, toch wel. Want tot zo'n 16, 17 kilometer was er een kopgroep van vier atleten. En vervolgens uh, ging Wolde daaruit weg... En won hij uiteindelijk met een voorsprong van 27 seconden... ten opzichte van de Keniaan uh, Gideon uh, Kipketer. En ja, daarachter werd op de derde plaats uh, de Eritreer Samuel Tsegai derde. Uh, het was wel uh, redelijk lang spannend. Ja. En, en Nederlanders nog een rol van betekenis? Gali werd de beste Nederlander. Hij won in de sprint van Michel Butter. Beiden noteerden 1-0-3-13 werden zesde en zevende. En Jesper van der Wielen, een jong uh, talent, werd achtste... en gaf slechts zeven seconden toe op uh, Chukut en Butter. Dat is heel uh, goed te noemen. En dan uh, nog even de strijd uh, bij de vrouw. Hoe ging het met uh, Hilda Kibet? Kibet heeft een moeilijke periode gehad in Kenia... want is uh, zwaar verkouden geweest daar in de maand december. En was nu tevreden met het derde plaats. 1, 11, 45 noteerde zij. Ze gaf 27 seconden toe op de verrassende winnares Meesteret Hailey... een jonge Ethiopische atlete. En Kibet zegt uh, in goede doen te zijn. Ze wil half februari uh, voldoen aan de vormhoud eis op de halve marathon. Om uiteindelijk de kwalificatie voor de Olympische Spelen zeker te maken. Okay. Op de marathon dan. Ja, ja, precies. We gaan het allemaal afwachten hoe verder gaat met Hilda Kibet. Dankjewel uh, Leon Haan voor, deze, uh, voor dit verslag van de halve marathon van Egmond. Voordat we terug gaan naar het schaatsen, even een uh, tussenstandje halen... bij het NK Veldrijden in Huibergen. Gio Lippens. De kampioen die is wel bekend, Lars Boom. Nog drie ronden te rijden. Hij komt zojuist hierdoor met een straatlengtevoorsprong op de nummer 2. En de nummer 2 gaat wel spannend worden. Want Niels Wubbe is nog steeds de man die op de zilveren plek rijdt. Maar het verschil met Thijs van Amerongen is teruggebracht tot hooguit 10, 15 meter. Van Amerongen komt eraan. En dat wordt in elk geval een heel mooi duel om die plek daar op het podium. De zilveren plek voor allebei de mannen. Zou het trouwens een primeur zijn op een 1K bij de grote mannen mannen bij de elite. Want allebei hebben ze nog niet op het podium gestaan. Vorig jaar was Thijs van Amerongen vierde. We deden toen niet eens mee. Toen was het podium met Lars Boom, Gerber de Knecht en Eddie van IJzendoorn. Dat zijn de mannen die er vandaag niet echt aan te pas komen. Betekent dus dat Lars Boom in elk geval rustig doorfietsend als hij geen pech tegenkomt, als hij geen valpartijtje tegenkomt, op weg gaat naar zijn zesde, achtereenvolgende Nederlandse titel. En daarmee mag hij zich dan recordhouder gaan noemen. We weten dat Boom niet naar het het WK gaat het WK in kokzijde in België aan de kust daar in de buurt van Ostende. Hij laat voor de rest het hele veldritseizoen schieten. De enige wedstrijd die hij wilde winnen dit jaar was de wedstrijd van vandaag... was het Nederlands kampioenschap in Huibergen. Dat betekent dat we die trui, het rood, wit, blauw, de rest van het seizoen... waarschijnlijk niet al te veel meer gaan zien. De strijd om dat WK gaat wel nog aardig spannend worden. Want het gaat erom dat in de komende twee wereldbekerwedstrijden... veldrijden in Lievain... En in hogere heide uiteindelijk beslist gaat worden wie er uiteindelijk allemaal naar het WK mee mogen. Maar goed, dat gaan we dan allemaal zien. In elk geval geen Lars Boom, de man die dus voor de zesde keer Nederlands kampioen gaat worden. En op dit moment komen die twee mannen bij elkaar. Thijs van Amerongen krijgt zometeen aansluiting bij de nummer twee, bij Niels Bubbe, Krijgen we een hele mooie strijd om die zilveren plek. Speelt City al alles of niets tegen United, Ragnar meer. Volgens mij begint dat nu pas een beetje te komen. En dat is wat aan de late kant met nog minder dan vier minuten om één treffer te maken. En om in ieder geval een replay af te dwingen dan wel op het veld van Manchester United. Maar dat is dan voor later zorg. City staat nog altijd achter tegen de stadgenoot en de aadsrivaal. Eén moment gezien waarop de bal misschien wel op de stip had gemoeten. Je ziet het in ieder geval wel eens gebeuren. Een voorzet van Kolarov, de man van de 3-1. De vrije trap op dat moment. En Jones krijgt die bal inderdaad aan tegen de hand als hij half op de grond valt. Ja. De bal ging wel naar die arm toe. Andersom misschien iets minder. Maar er zijn wel scheidsrechters die denken... ja, je hebt er zoveel voordeel van bij zo'n bal vanaf de flank. Kom maar, ik geef een penalty. Dat deed Chris Hoy eh, niet. Terwijl er een blessurebehandeling nu plaatsvindt bij Manchester City aan. De zijkant de wedstrijd even stil ligt. Savic de man die geraakt is. En het gaat dus nog wel even verder. Maar de tijd dringt voor City met die 3-2 achterstand. En minder dan drie minuten op de klok. Bloemen tegen Contin op de 10 kilometer. Sebastian en Leuk duel dat uh, nu toch een... ...een beetje in het voordeel van Alexis Conter beslist lijkt. Want met nog 400 te gaan, 8400 meter... ...dus inmiddels achter de ijzers, achter de schaatsen... ...heeft Alexis Conter bijna 10 seconden voorsprong op de tussentijden van Bart Swings. Maar belangrijker, toch ook wel een meter of uh, 15, 20 op Tetjan Bloemen. Maar ik zeg het, leuk duel om naar te kijken. Eerst nam Bloemen het initiatief, daarna Conter kwam Bloemen weer terug. Nam hij weer het initiatief, maar nu dus de Fransman het uh, toch weer een merkwaardig moment erben. Toen Bloemen op een gegeven moment op de kruising naar Conter toe reed... En wel leek de want er rijdt bijna tegen hem op. Ja, nou, inderdaad. En dat was niet één keer. Ik denk dat ik hier in deze race. wel vijf, zes keer een kruising heb, heb gezien. Waarbij ze elkaar iedere keer opzoeken. Wil iedere keer profiteren van elkaar. En dat is, dan schommelen die rondetijden. Ook met name die rondetijden van TK Bloemen. Die is er heel erg mee bezig. Uh, tijdens de Schaarsweek gingen het natuurlijk al bijna missen. Of het ging gewoon hartstikke mis. toen hij reed tegen Wouter uh, Olleheuvel. Maar hij vond het gewoon een rare race. Maar ik zag ook op een gegeven moment een paar ronden geleden. Zag je echt van, een, van dat Alex content dat bij zichzelf dacht. En nu is het afgelopen. Nu ga ik gasgeven. Het ging hier in één keer naar een rondje 31.5. En toen was het gat ook in één keer gemaakt. Nog twee ronden heeft de Fransman te gaan. 33.6 nu voor hem. Ik denk dat de rondetijd van Bloemen sneller is. Ja, 33.4. Die komt inderdaad weer ietsje terug in de afgelopen ronde. En zo is het, blijft het een leuk duel. Tussen er komt er vierde trouwens op de Olympische 10 kilometer van Vancouver. Dus hij kan dat wel hoor, deze Fransman. Hij kan goede 10 kilometers rijden die zijn best... De Europese kampioenschap trouwens, reed in 2010 in Hamer. Toen eindigde hij als vierde in het algemeen klassement. Hij komt het rechte eind weer opgereden. Is op weg richting de bel voor de laatste ronde. Ja. Bloemen houdt de rechterarm van de rug. Waar Conté het toch nu wat moeilijker lijkt te hebben. 33-1 voor Conté. Wat rijdt Bloemen hier ja. voor tijd? Ja, 32-7. Die pakt toch nog even 14e terug. Maar ik denk toch dat Bloemen te laat weer opnieuw in gang is geschoten. En te laat hier gaat Proberen Conté nog van de ritwinst. En de snelste tijd af te houden. Want de snelste tijd komt er duidelijk aan. Want beide zijn veel sneller dan Bart Swings was. Die kwam uit op 14-19. En Comtain gaat daar toch een seconde of elf uh, zo'n beetje onderrijden. Hier komt de Fransman. Wat jammer dat hij het verprutst heeft op de 1500 meter. Dat hij daar zoveel tijd inleverde. Hij gaat hier in ieder geval wel de snelste tijd ruim verbeteren. 14.05. 84 is de beste tijd tot nu toe voor Alexis Conté En met 14-08-83 zit ook het uh, tweede Europese kampioenschap uit de carrière van Tetjan Bloemen erop. En dan is hij toch nog weer een aantal rijders voorbij gegaan in het algemeen klassement. Hij is Swings bijvoorbeeld voorbij gegaan. En hij is ook die Broedka uit Polen voorbij gegaan in het algemeen klassement. Hij maakt dus ietsje goed, maar het blijft ook voor hem jammer van de 1500 meter. Want daar mede door de harde wind ging zijn uh, klassement naar de Vaantjes. Deze rit zit erop. Wat wil, wat wil jij nog zeggen Erben? Nee, ik zit even te, nee, te kijken naar, naar, naar de stad. En nu zie je ook wel weer die rare kruisingen. Ja, het is gewoon een, uh, denk, dat, denk je, gewoon een heel raad noegerekening. Heeft hier. Uh, ik weet niet of hij het maximaal eruit gehaald heeft, maar er uh, zijn nu alweer twee andere rijders in de, in, in de baan. Uh. En daar gaan we inderdaad dadelijk naar kijken naar uh, de volgende rit op uh, de baan. De vierde rit alweer uit deze 10 kilometer. Die staan dadelijk klaar en over een minuutje of zo vertrekken. Koeverwij en de Noor Sverre Lunde Pedersen. We ook nou even verder praten over die rit van Tetjan Bloemen met Jochem Uithaag in de studio, maar eerst even naar de spannende slotfase in Manchester. Prachtig niet meer. 2,5 minuut nog tussen City en United. De laatste ploeg met 3-2 voor. hem bovendien in de aanval via de rechterkant. En zolang dat het geval is kan City natuurlijk niet scoren. Er lijkt opnieuw een Premier League ploeg. Maar vanmiddag is dat niet zo gek natuurlijk uit te gaan in de v Cup. Blackburn er al uit. Wigan Athletic er al uit. QPR op herhaling. Hetzelfde geldt voor de Wolves. En City lijkt zich in het rijtje uitgeschakelde ploegen te gaan voegen. Want United speelt ter hoogte van de middenlijn de bal rond. Aan de rechterkant van het veld met onder meer Jones. Nu heeft City toch overgenomen. En misschien kan er nog één aanval komen dan. Het moet wel heel snel gaan. De bal naar voren gespeeld naar Richards. Die wordt daar neergelegd op de punt van het strafschopgebied. En dan levert dat nog een keer een vrije trap op. Na 1 minuut en 20 seconden spelen in de extra tijd inmiddels. Die totaal 3 minuten gaat duren. Nu komt nog maar eens een gele kaart aan. Die gaat nu naar Ferdinand, de centrumverdediger, de routinier van Manchester United. Zijn ploeggenoten Welbeck, Nani en Evra gingen hem allemaal voor. En Company natuurlijk al heel snel in de wedstrijd in de twaalfde minuut. Hij kreeg toen de rode kaart. En sindsdien speelt City dus met 10 man tegen Manchester United. En die beslissing heeft heel veel invloed gehad op de wedstrijd. Want een rode kaart. Ik denk dat 9 van de 10 neutrale kijkers naar deze wedstrijd geoordeeld zullen hebben vanaf hun bank of stoel. Dit was geen directe rode kaart. Daarvoor was de overtreding niet zwaar genoeg. 1 minuutje in de extra tijd nog. Wachten op die vrije trap. Kolarov zou het natuurlijk nog een keer kunnen doen met links. Of wordt het een bal richting een van de koppers? Daar is die bal. Wat is die hard? En wat wordt die gepakt dan toch? Door Anders Lindegaard. Het was nog zeer dreigend voor het doel van Manchester United. Deze reactiekeeper, want ballen klem vastpakken. Daar heeft hij niet zoveel kaas van gegeten. Maar deze reactiedoelman reageert hier in ieder geval afdoende. En houdt de bal uit zijn goal. City zet de bal nog een keer in het strafsomgebied in. Richards mee naar voren. De rechtsbek de aanvoerder ook. Maar de bal het strafsomgebied weer uit. Misschien er toch weer in. Schotje van afstand. Maar daarin zit weinig kracht. Die bal gaat naast Zabaleta, denk ik, die die bal heeft aangeraakt. En dan komt er nog wel een hoekschop aan voor Manchester City. De doelman. De reservekeeper die mocht spelen, de Roemeen, gaat nu ook mee naar voren. En het is alles of niets. De drie minuten blessuretijd zijn eigenlijk voorbij de voorzet. Komt daar, is ook de keeper, maar die verlengt eigenlijk. En er staat geen ploeggenoot om er vervolgens iets aardigs mee te doen. Maar hij zat er dus wel degelijk aan. De doelman van Manchester City, die als een haas nu terug moet in de richting van zijn eigen strafschopgebied. Dan wordt er geblazen door Chris Hoy, denk nog deel van het publiek. Er is een overtreding of iets, maar het is afgelopen. En dus gaat de hand van Roberto Mancini naar die van Alex Ferguson. De managers, ze feliciteren elkaar. De Italiaan feliciteert de schot, want United haalt een revanche. Na die 6-1 eerder in de competitie op Old Trafford wordt er nu gewonnen in de V. Cup. United door en City, dat al bij rust met 3-0 stond uitgeschakeld. Toch een soort van revanche. U hoorde erachter niet mee. Gaan wij weer terug naar Erwin en Sebastian Timmerman... Ja. voor de tweede Nederlander op de 10 kilometer. En dat is Koen Verwij, de man uit Alkmaar en Ereveen. Daar woont hij tegenwoordig. De man van de Hofmeijer-ploeg. naar Team Hart, moeten we tegenwoordig zeggen... Zo heet uh, die ploeg tegenwoordig de ploeg van Jan van Veen. Verwijt bezig aan zijn derde ek round Vorig jaar stond hij op het podium. Toen werd hij ook derde. Dit seizoen ja, valt hij toch uh, een beetje tegen. Tot aan de 1500 meter. Waar hij toch wel weer veel goed maakt. Staat vijfde. Mag dus kijken naar het podium. En moet in ieder geval om te beginnen op deze 10 kilometer. 14, 14, 95 rijden. Tenminste om Alexis Contain voor te blijven in het algemeen klassement. En uitzicht te houden op het podium. Maar als we kijken op dit moment naar de baan Erben. Dan uh, rijdt wij niet langzamer dan de tussentijden van Conte. Dan, dan nee hoor, hij is gewoon bij de 4 seconden sneller dan Conte. Inderdaad, komt, hij rijdt 4 seconden sneller. En als je dan even kijkt naar die eerste 55 rondjes. Wat voor rondetijden hij, hij dan rijdt. Dan rijdt hij 32, 8, 33, 6, 33, 33, 35, 33, 7. Er zit in ieder geval een mooie cadans in. En de rondtijden zijn in ieder geval hartstikke mooi vlak. Dus ik denk dat hij gewoon lekker bezig is. Koen Verwij goed bezig. Rijd het, uh, rijdend op dit moment in de buitenbaan. Buitenbaan over die buitenbaan ook letterlijk. Hier in Budapest. 2800 meter nu een 34. 3 betekent uh, dus 7, uh, 16e verval ten opzichte van de vorige ronde. Hij heeft zijn tegenstander Sferreloende Pedersen op een uh, drietal seconden dik gereden. Een van die uh, jonge nooren. En op de kruising is het verschil toch wel een meter of 50 in het voordeel van Koen Verwij. De eind... Die zich uh, goed heeft gehouden dit toernooi. Nu toch wel een beetje wit begint uit te slaan. Hè, Hij begint wel een klein beetje wit uit te slaan. Maar ik denk niet dat dat het grootste probleem is. Het grootste probleem is hier echt wel de wind. Het um, lijkt minder te beetje, worden. Ja, ja, Als ik dat naar de nu, vlaggen maar, kijk. Maar maar dat ons. verandert continu. Hè? En wat wel lastig is voor Koeman, Koen moet nu eigenlijk gewoon een tijd neerzetten. Hij weet niet echt wat zijn die tijden nou voor hem eigenlijk echt, echt waard geweest. Hij wil kijken naar het podium. Hij rijdt nu weer een rondje 339, Dus die rondetijden die zijn wel redelijk. Maar wat is het waard? Hè? Wat is het waard? Wat is het waard? Ja, hij mag zeker kijken nog naar het podium, deze Koen Verweij. Want het verschil met Bukou en Silos, dat is helemaal niet zo hoor. Het is iets meer dan vijf seconden naar beide rijders toe. En inderdaad, Koen Verweij moet dus als eerste die tijd neerzetten. Komt een beetje ruim uit de buitenbocht. Maakt een extra bochtslagje, dan de arm op de rug. Beweegt mooi met zijn bovenlichaam mee met het been dat de afzet geeft. 3600 meter heeft hij erop zitten. 33-4, over de ronde gedaan. Die leidt naar de 3600 meter. Daarmee is hij weer ietsje sneller gaan rijden dan de ronde weer voor. Op de kruising. Een slag De rechterarm van de rug af. Daarna terug de rug, rug op. En dan zoekt hij daar de binnenbaan op. Vanuit de buitenbaan gekomen gaat hij in de verte weer de volgende bocht in. Hij moet het alleen doen. Hè, Koen Verweij. Het is wel echt iemand die graag op een tegenstander rijdt. Maar hij heeft voorlopig niks aan die zware loene peders. Ja, daar gaat hij denk ik ook, ook in de rest van de, van, de, van de race weinig aan hebben. En als hij er wel wat aan gaat, aan gaat hebben dan zegt hij meer over, over, de, over hoe Koen Verweij rijdt dan, dan zijn tegenstander. Dus hij moet hopen dat hij vanaf nu de hele race helemaal alleen rijdt. Hij rijdt weer een Rondje 33-7. En je hebt wel gelijk, hoor, want Halve Burko rijdt tegen Silos. Die rijden tegen elkaar, die kunnen elkaar samen meenemen. Uh, naar een goede, goede eindtijd. Dus Koen moet hier nu gewoon echt gewoon alle risico's nemen. En hij moet gewoon. Uh, wel veel energie in het begin van zijn race uh, stoppen. En hopen dat hij hem gewoon goed, uh, goed, goed doorkomt. Dat hij echt een tijd neer kan zetten waarbij, waarop de andere jongens zich een beetje gaan stukken wijten. Toch is het uh, toernooi van die jongens Svereloene Pedersen best geslaagd door die 18 jaar jonge uh, wereldkampioen bij de junioren. Want uh, hij behaalde een medaille op de 1500 meter. Waar die tweede werd achter Sven Kramer. En zijn afstandsmedaille dat telt dan wel voor zo'n jonge Noor. Maar de jonge Noren, die generatie die eraan komt stormen. Zoals de Noren dat zeggen. Daar hadden we toch over het Algemeen ietsje meer van verwacht tijdens dit Europees kampioenschap. Loende Petersen legt het ook nog altijd behoorlijk af ten opzichte van Koen Verweij. Die uit de binnenbocht komt gereden. Het rechte eind weer op is gegaan. En dan is hij dadelijk onderweg naar de 4800 meter. Koen Verweij dus bijna op de helft. En We gaan vlak voor vier ook nog even naar Huibergen. Naar het NK Veldrijden. Gio Lippens. Daar zitten we inmiddels in de laatste ronde van het Nederlands kampioenschap. Laatste ronde als eerste ingegaan door Lars Boom. De grote favoriet natuurlijk hier. Hij maakt zijn favorietenrol volledig waar. Is pas laat begonnen met het veldreisseizoen. Heeft een paar wedstrijden gereden. Geen grote dingen gedaan. Maar uiteindelijk op het Nederlands kampioenschap. Waar hij dan wilde staan, daar staat hij er dan ook echt. En nu is hij bezig aan zijn laatste kilometers hier op dat parcours. Een triomftocht voor Lars Boom. Die dus voor de zesde keer het Nederlands kampioen wordt. En het duel erachter is leuk hoor, want Thijs van Amerongen dus bij Niels Wubber, uh, Niels Wubber gekomen. En dat betekent dat die twee een uh, ogen gaan uitvechten om de tweede plaats. Hier. Ze weten in elk geval zeker dat ze op het podium komen. Want het verschil met de achtervolgers, met Thijs Al en Twan van der Brand, is groot. En daarachter nog rijdt Gerber de Knecht. Die rijdt op de zesde plek rond. Dat is toch eigenlijk een plek die we tot uh, voor kort uh, bij Gerber de Knecht... altijd wel een beetje dachten in het internationale veld uh, te zien. En hij moet het nu zelfs toestaan in het nationale veld op het nationale kampioen. Lars Boom dus, na het nieuws weten we het zeker. Die is dan voor de zesde achter een volgende keer Nederlands kampioen geworden. Zometeen dus meer na vieren vanuit Huibergen. Verder veel EK allround schaatsen in Budapest... waar nog drie Nederlanders in actie komen op de 10 kilometer. Ja, en we gaan nog even misschien napraten... over die fraaie overwinning van Manchester United op Manchester City. United wint met 3-2 in de derde ronde van de FA Cup. En neemt dus revanche voor de eerdere 6-1 nederlaag tegen Manchester City. Tot zo, na vieren. Nu is langs de lijn op één.